Stil voor de heilige, stil voor de eeuwige God, stil in gedachten, stil in gebeden. Zo willen we elkaar en deze momenten van bezinning opdragen in de naam van de Heere God. Laten we stil worden voor hem. Zo komen wij tot u, in stille verwondering en eerbiedig beleiden, dat onze hulp en verwachting alleen is in uw heerlijke en heilige naam. En wij bidden u laat het werk van onze Heer Jezus Christus, voor het eerst of opnieuw, en dan dieper en voller, de bron van het leven, de stroom van genade en de kracht van boven zijn, waarin wij, om zijn lijden te gedenken, deze avond samen zijn. Zegen ons en open uw woord om Jezus' wil. Amen. Johannes geeft ons door dat de heiland zei, Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal voor de eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, hetwelk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkaar en zeiden: Hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, Lieden. Tenzij dat ge het vlees van de Zoon des Menschen eet en zijn bloed drinkt. Zo hebt ge geen leven in zelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft... En ik leef door die vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Ja. Tot zover de lezing willen wij samen zingen... Het is Christus die zijn kerk behoedt. Op deze tweede bezinningsavond is de kern dat de heiland zegt, ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Het thema, Jezus, het gebroken brood des levens. Als antwoord op de overdenking zingen wij straks gezang 45, de versen 1, 2 en 5, Gezang 45, 1, 2 en 5 Daarna is er een moment van stilte en overdenking die door de organist wordt overgenomen straks met psalm 36 vers 2 dat ook zingt van het wonder van die levensbron van spijs en drank in overvloed Voordat wij beginnen met de overdenking Willen we met elkaar stil worden en in die stilte ons bezinnen, bezinnen op wat we gehoord hebben in de lezing, op wat we als antwoord zongen, bezinnen ook op hem die alle dingen heeft volbracht, stil voor hem. Amen. Vrienden, broeders, zusters, u ook die thuis meeleeft en luistert, geroepen om het lijden, het sterven en de overwinning van de Heiland te gedenken. We volgen deze avonden de oude Apostel Johannes evangelist geworden als antwoord op de vele vragen van zijn ook ouder wordende discipelen. Telkens opnieuw merk je, als je het evangeliebladen opslaat, hoe diep doordacht, hoe stilgezet juist deze apostel is. Meer dan de dingen die geschiedenis maakten, zoekt hij naar dat wat geschiedenis schrijft. Het verleden, voor ons zo vaak iets wat voorbij is, wat door je vingers geglipt is, het verleden is niet voorbij. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En het lam van God, we hoorden het gisteren, het lam van God neemt de zonden der wereld weg. Niet verleden tijd, maar totale tijd. Vroeger, gisteren, nu, heden en tot in eeuwigheid voor altijd. En Johannes die juist dat met grote verwondering en met diepe dankbaarheid naar voren brengt, geeft in ons schriftgedeelte een kruispunt aan. Want het is onbegrijpelijk wat Jezus hier zegt. Het is ergerlijk wat hij hier zegt. De oren van de vrome hoorders tuiten en hun hart doet pijn. Het begon zo mooi. En telkens als je die, die woorden die Johannes ons doorgeeft leest, moet je daar eens op letten. Op het verband van de tekst. De soms zo schrille en schrijnende tegenstellingen. Mensen zijn gespijzigd. Mensen zijn gelaafd. Psalm 36 en zoveel andere beloften van God, dat hij zijn volk zou geven wat nodig is, werden hier vervuld. En de mensen, de leidslieden, ze hebben het gehoord als ze er zelf niet bij geweest zijn. Wonderbare spijziging. En dan gaat de Here verder. En hij laat zien waarom de tekenen er zijn. Niet om indruk te maken, niet om even op het gevoel, ons al te menselijk gevoel voor show en spanning in te spelen, maar als prediking, als levend getuigenis, zodat je eigen hand het zal tasten zodat je eigen mond het mag proeven dat de Heere goed is. Komt, zingt de dichter, komt en smaakt dat de Heere goed is. En Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Geboren bij het broodhuis, Bethlehem, is hij het levensbrood. Wie zijn Bijbel kent, en velen kenden hem in die tijd van buiten, die gaat ogenblikkelijk recht opzetten. Want het levensbrood is niet zomaar brood. Het is dat heel bijzondere brood gebakken voor de dienst van God. Gelegd op de tafel van het verbond. Toonbrood. Brood dat getuigt dat waar niets dan de dood ons wachtte, het leven geboren werd, dat in de uiterste woestenij, waar het volk, slaven als ze waren, hopeloos verloren zouden gaan, er een vuurkolom, een wolkkolom is, die ze voortleidt. en het manna, het ja, waar wij geen woorden voor hebben. Manna, wat is dat? Hemels brood. Brood uit de hemel. Zouden de mensen hun oren gespitst hebben? Spitsen wij onze oren, omdat we ineens het stukje inzicht krijgen? Wie is Jezus? Hij is jouw. Levensbrood. Hij is het manna. Wat kun je niet in woorden vangen? Wie kan zo'n liefde vertolken? Wie kan het uitzeggen? Uitzingen. Uitwenen. danken. Maar uitzeggen. In logische volzinnen. Wie zal het kunnen? Misschien hebben ze gedacht, nu komt een gelijkenis. Nu komt iets van pure schoonheid. En vergeet het maar. Want wat, wat Jezus nu zegt is zo krom. Gaat zo tegen alles wat dienst aan God zou kunnen zijn in... Mijn vlees moet je eten, zegt Jezus. En nog even verder, mijn bloed zul je drinken. Nou zou je misschien de overstap toch kunnen maken. Hemelsbrood, levensbrood, woorden die voeden, daden die opwekken, verkwikken, dat zou je nog gelijkenis kunnen noemen. Maar Jezus zet een streep door onze rechte lijnen. En breekt wat wij zien als logisch stuk. Hij zegt het recht uit. Het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Mijn menselijk bestaan. Mijn door God de Vader zelf gepoetseerde lichaam. Dat ga ik geven. Als een rantsoen. Als een losprijs. Voor het leven van de wereld. En ook hier denkt Johannes terug en hij formuleert het zo ontzettend mooi. In onze vertaling gaat daar toch best een stukje van verloren, maar toch. Ga eens na. Hoe vaak brood en leven en hemel hier gecombineerd worden. Het is als een lied dat in kanon steeds indringender onze oren bes bespringt, besluit, doordringt tot in het hart. Leven. Leven zoals God het bedoeld heeft, dat is toch eigenlijk op deze aarde niet meer mogelijk. Toen niet, een bezette natie, een gemanipuleerde natie, een volk dat ook in, juist ook in de eredienst aan alle kanten vastliep, met alle gemarchandeer en alle gesjagger en al het gewissel en al het geverkoop in het heiligdom. Alles is een moeten geworden. Alles is iets wat van beneden naar boven gaat. En het u alleen, u loven wij, wordt je bij de lippen afgesneden, omdat de Jacobs onbegaanbaar werd. Ik, zegt Jezus, ik ben neergedaald. Ik ben uit die hemel afgekomen omdat het enige kans, de enige mogelijkheid op werkelijk leven alleen ligt in Gods genadige handen. En dat alleen daar, waar die genade stroomt, rijk en vrij, dat daar leven gevonden wordt. Ik ben het levende brood. Nou, daar kunnen heel veel mensen wel meer te voeten. Ook onze zogenoemde moderne theologen. Die spreken wondere woorden over de helende kracht van Jezus aanwezigheid. En hoe als Hij in onze geest, in ons bestaan, in onze manier van denken werkt. Ook wij worden als Hij. Jezus breekt dat net zo uit kapot als toen ik ben het en je moet mij nuttigen ik moet het lichaam en bloed een onderdeel worden van jouw bestaan daar schud je je toch tegen. Het idee alleen. Primitief, misschien nog erger. En Jezus scherpt het aan. Als ze vragen: Dit kan niet waar zijn. Dit gaat toch lijnrecht tegen de wet des Heeren in. Dit is niet koosje. Dit is niet zuiver. Dan scherpt hij het aan. Want al zou het vlees nog te vertalen zijn, bloed, het bloed moet toch uitgegoten worden? Gods wet laat toch geen misverstand bestaan, dat het vlees met het bloed niet gegeten zal worden. En nou zegt Jezus, je moet het drinken. Dit is krom, hier verzet zich alles tegen. De uiterlijke wet, en laten we heel eerlijk zijn. Wij zijn met elkaar zo gewend aan de geestelijke uitleg van het evangelie, dat we iets van de aanstoot missen, misschien. Maar waarom? Waarom hebben dan zoveel mensen het moeilijk met het accepteren dat een ander jouw leven is. Dat een ander voor jou moet moeten. Dat een ander betaalt. En dat alleen als je volledig één bent, tot en met een bloedtransfusie en een harttransplantatie toe. Als je volledig één wordt met hem, dan is er toekomst. Want de levende Vader, de God van alle leven, de God van het licht, die heeft mij gezonden, zegt Jezus. En wie in mij is, zal uit mij leven. Zou het stil geworden zijn? Of zou het gemopper geklonken hebben? Zouden ze opgestaan zijn? Misschien is dit wel het moment geweest... Dat ze besloten dat deze reden te hard was om te horen. Jezus herhaalt. Dit is het brood dat uit de hebel neergedaald is. En ik bedoel het niet als het manna dat uw vaders aten en ze stierven. Die dit brood eet. Zal voor de eeuwigheid leven. Dat is een vertaling die heel goed mogelijk is. En ik denk dat die hier ook iets beter is. Want in der eeuwigheid leven. zou nog iets van een voortzetting kunnen zijn. Dat er toch nog iets van ons, ons leven zet zich voort. Nee. Ons leven is afgesneden. Ons leven is buiten de levensbron een dorre woestenij. Waar de dood rondwaart en de hel spot lacht. Straks wordt dat waar. Gruwelijk waar, huiveringwekkend waar. Straks wordt het waar als vader even de band doorsnijdt. Als de menselijke angst, angst van vlees en bloed, de angst dat het onmogelijke waar zal worden, hem het zweet uitdrukt als druppels bloed. Daar stroomt de levensbron. Waar je als mens zal afhaken. Waar je als mens niet meer leven kunt. Begint de bron te vloeien. En in het wonder. In de stilte van de hof. In de herrie voor het raadshuis. Onder de spot van de Herodianen. Wanneer men... Het allervreselijkste roept. Weg met hem. Aan het kruis. Daar gebeurt het. Daar wordt ons offerlam geslacht. Daar wordt het levensbrood gebroken. Daar vloeit de broom. Mijn verlosser. Hangt aan het kruis. En laat dan de wereld spotten. Laat dan iedereen zeggen. Dit is een theologie van het bloed. Laat de mensen de schouders ophalen. Voor dat eenvoudige. Regelrechte. Evangelie. Niets uit ons. Alles. Alleen uit hem. Hier is het levensbrood. Want hij hangt daar. Daar. Mijnend wegen. Hij hangt er mij ten zegen, En van de vloek, van de dood. Van het ondergaan in honger en dorst. Maakt hij mij vrij. En zijn sterven zaligt mij. Laten we dan. Juist ook in de dagen. Voor die verschrikkelijke vrijdag. Voor alles wat krom is. Leren beseffen. Dat het een goede vrijdag is, voor wie het recht leerde beminnen. Wie hongert en dorst naar de gerechtigheid, die ontvangt het levensbrood dus. Als we het samen zingen, laat het een dierbaar beleiden zijn, ik heb mij heer, in dood en leven u gegeven. kleef in vreugd en tegenheen. Leven sterf voor u alleen. En dat kan, omdat Hij zegt: Wie mijn vlees eet, wie mijn bloed drinkt, die blijft in mij en zal voor de eeuwigheid leven. Amen. Laat ons danken en bidden. Heren, het is waar. Uw goedheid is hemelhoog. Want u gaf het levensbrood. En u brak het. En u deelde het. En u gaf het bloed. Dat reinigt van de zonde. Heere God, hoger dan de wolken, hoger dan de bergen van schuld en zorgen, dieper dan wat wij ooit kunnen denken, reikt uw hand. Geef ons dan onder uw oordeel te bukken, knielend bij het kruis. Opdat wij dan gespijst en gelaafd, met spijs en drank in overvloed, mogen opstaan en voortgaan. Leer ons zo, Heren, uw lijden recht betrachten. Leer ons herkennen dat de honger naar de wereld nooit verzadigt. Dat de dorst naar welk goed dan ook. Uitput, geef ons die honger en dorst naar uw gerechtigheid, opdat het woord van vanavond ons richten zal, en dat wij zo met onze gedachten in woorden en werken uw naam volgen. En als wij beven. Als de moeite, het verdriet, ook onze deuren binnenkomt. Of als ze meeleven en meelijden met anderen, met onze zieken. Met hen die bezocht worden, met twijfel en angst. Met hen die voortgejaagd worden, door de stormen in hun ziel. Of als het wereldnieuws ons teneerdrukt, de economie ons benart en benauwd. Til ons dan op, zet ons op onze voeten en doe ons zien op Jezus de Christus, het gebroken brood des levens en doe ons eten, doe ons leven en geef dat we die boodschap mogen doorgeven aan ieder die komt op ons pad, om Jezus' wil. Die alles volbracht, die alles geeft, ja, zichzelf deelt, uit genade. Amen. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag, aan de avond van ons leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons, met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons. Wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Zegenen ons zo de almachtige Heere: de Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem die alle dingen vasthoudt, hem die alles volbracht heeft, hem die alles voltooien zal, zei de eer, de lof en aanbidding. Amen.